Het is donderdag 4 januari en dit is de Battenvieren podcast. Wederom vanuit Otterlo, want we hebben hier heel veel te doen vandaag. Het was hartstikke ja. gezellig met de barbecue en nu zijn we lekker in de mancave van Eduard aan het mancaven. <laughs> als dat uh, huh? een nieuwe, nieuwe werkwoord van de dag mag zijn. Dat, uh... Ik zit hier uh, weer met Wim. Is, is dat een, uh, een werkwoord? Nee dat, is geen, nee, het dat is een nee, dat is helemaal geen werkwoord. Nee, dat is we geen werkwoord. Maar, maar, maar ik zit hier met we, we hebben ook een speciale gast, in. Uit Sint, Lucas. zit welkom. Ja, dank jullie wel. Ik vraag me wel af of... Uh... Het woord man cave wel genderneutraal genoeg is om door youtube censuur te komen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat en andere grote problemen gaan we zo meteen uh, bespreken hier. Ja, dat, uh, want, uh, want we gaan inderdaad even, uh, even stilstaan bij de, bij de actualiteiten natuurlijk. We hebben uh, 2017, wat natuurlijk nu ook net, uh, net achter, de, achter de rug is. En het uh, lijkt ook ontzettend leuk ook om even ook voor te beschouwen van... Nou, hoe verwachten we dat, uh, dat 2018 nou gaat, uh, gaat verlopen? En zit ik ben ook wel eigenlijk benieuwd als je nu naar 2000, 2018 ook, uh, ook, ook alvast ook een, beetje, een beetje voorbeschouwt. Gaan we het, het dit jaar vooruit? Dus gaan we ook op, het, op identiteitsvraagstukken, gaan we, gaan we een afname zien van de Social Justice Warriors? Gaan we, de, gaan we denk je ook op vooruit dit jaar? Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Hè. We hebben natuurlijk zojuist uh, tijdens het uh, hele smakelijke broodje vlees... wat onze gasten zeer kundig voor ons heeft Absoluut. voorgeschoteld. Hè. We hebben natuurlijk ook al gesproken over de toekomst van Nederland... en over de vraag, kunnen we nou een gezellige, harmonieuze samenleving uh, houden... waarin iedereen zich verbinden voelt? Uh, de vraag is natuurlijk, kon er nog een andere kant op? Hè? Er werd gezegd dat we eigenlijk ja, niet zozeer politiek... ...maar cultureel toch op een soort uh, linksliberale snelweg zijn geraakt... waar onze maatschappij, eigenlijk al uh, sinds uh, Joop den Neuil uh, op afkoerst. En waren er mogelijkheden om een andere afslag te pakken? We zijn misschien inmiddels, zie je de populariteit van uh, bijvoorbeeld nu het Forum voor Democratie... ...en andere politici, is er misschien wel een punt bereikt waarop mensen zeggen... ...jo, we zien aan de overkant zien we een andere snelweg. Misschien moeten we daarop overstappen, maar ja, we zijn al lang een paar kilometer doorgereden na die andere afslag, dus echt terug kunnen we niet meer. Of er moet, de, moet gaan spookrijden, en als je gaat spookrijden, dan kom je dus echt in botsing met de instituties. Wat een hele hoop maatschappelijke wrijving en polarisatie uh, zal teweeg brengen. Alleen, misschien dat gaan we even terug in de tijd dat een balkende, die had misschien nog het roer kunnen omgooien en die had nog een andere afslag kunnen nemen. Dus. Hij had net, net Pim Fortuyn gehad, maar hij had ook bijvoorbeeld uh, het referendum over de Europese Grondwet gehad. Hè. Dus Balken had echt een duidelijk mandaat, zowel op het EU-dossier als op het dossier. Spanningen over migratie, immigratie, integratie, multiculturalisme, ook op dat, dat dossier had hij ook een belangrijke mandaat... om te kunnen zeggen, nou, er is een kracht losgemaakt in deze maatschappij, mensen willen dingen toch echt anders. Hij had dat argument, dat hij ook aan het begin, dat hij ook zei... Ja, ik ben premierskandidaat. ik loop door bepaalde wijken en ik zie overal schotelantennes. En die schotelantennes, die wijzen niet op mensen die zich echt betrokken voelen op wat er hier speelt in dit land. Dit wijst niet op mensen die zich betrokken voelen op hun toekomst in deze cultuur, in deze maatschappij. Maar goed, we kennen allemaal Balkende, die heeft een paar spannende dingen gezegd over normen en waarden vervolgens uh, zei Femke Halsen, maar ja, maar met die normen en waarden en die VOC-mentaliteit... dat is gewoon allemaal slavernij en institutioneel racisme. Nou, Balken die trok zijn keutel in. Vervolgens gebeurde er acht jaar lang niks... en alles, was, alles ging door zoals het was. Men dronken glas, men deed de plas... en eigenlijk verandert er helemaal niks. En we zijn gewoon doorgejakkerd op die snelweg... Uh, richting uh, links-liberale monocultuur... Uh, waar we nu in terecht gekomen zijn. En het ziet er niet naar uit dat in 2018... de boel heel anders zal gaan worden... Maar, uh, dan bedoel ik natuurlijk wel dat er bepaalde economische verrechtsing is. Hè. We kunnen praten over uh, bezuinigingen, privatiseringen, de afname van solidariteit tussen werkers onderling. Maar kijk naar het maatschappelijk middenveld. Kijk naar de kleuren, uh, geluiden die daar gelden. Nou, dan zie je toch, kijk naar het nieuws. Een en al Zwarte Pieters racisme en dergelijke opmerkingen. Genderneutraal, fatshaming. Echt allemaal dat soort buzzwords die afkomstig zijn uit de kleine kolkom van academische anglo-sfeer postmodernen... die zijn gewoon in het mainstream nieuws nu gekomen. Dus ook in het nieuws gaat het dag in dag uit... over dingen als uh, climate change, body shaming, uh, cisgenders... Uh, dergelijke cult cultuurpolitiek. Misschien ook juist omdat Balken en Bos en Koch allemaal door zijn gesheest op die weg... richting economische globalisering. Dat er ook eigenlijk... Die politici die kunnen ook niet echt meer economisch heel veel veranderen in het land. Dus ze kunnen een beetje links bezuinigen of een beetje rechts uitgeven. Maar dat was het eigenlijk wel. Ze kunnen een beetje schaven aan CAO's. Wat heb je nou aan een CAO? Iedereen een ZZP'er, weet je wel. Dus er valt eigenlijk ook steeds minder economisch te reguleren. Dus het debat ja, onttrekt zich eigenlijk ook aan politieke besluitvorming. Heel veel dingen worden transnationaal besloten. Heel veel dingen word je gewoon door de globalisering krijg je ze door de strot geduwd. En het debat verschuift zich ook naar identiteitsvraagstukken, naar... Polarisering, uh, bijvoorbeeld het cultuurvraagstuk. Ja, dan kijk ik naar 2018. Ja, dat cultuurdebat over welke kant gaat het op met de islam in Nederland? Welke kant gaat het op met de social justice warriors? Die het uh, curriculum van een universiteit willen decoloniseren. Dat soort, dat soort vraagstukken. Ja. Inmiddels is het al zover dat als jij echt kritisch bent, je wordt zo weggezet als nazi. Neem even het voorbeeldje uh, Johan Derksen van Voetbal Insight. Die liet, op een gegeven moment liet die vallen op TV: van Yo, ik woon gelukkig niet in de provincie, dus dat hele Zwarte Piet-debat is voor mij geen debat. Niemand is hiermee bezig. Er zijn een klein klikje mensen in de randstad die hiermee bezig zijn, die elkaar allemaal kennen uit dezelfde. ...talkshows die bij, allemaal bij elkaar in de kaartenbakken zitten... ...die allemaal bij elkaar op de koffie komen. Ja, die hebben dat wereldbeeld, die hebben allemaal dezelfde connecties. Maar in de provincie leeft dat niet en voegde daar daaraan toe. Je ziet in de grote steden dat DENK in de gemeenteraad komt. Je ziet in de grote steden dat de PVV in de gemeenteraad komt. Nou, dat kan alleen maar leiden tot meer en meer polarisering. Dus het wordt niet gezelliger in Nederland. Ja. En precies toen Dirkse dat punt maakte... ...toen verlegde de presentator, die verlegde onmiddellijk de aandacht die zei, ja, maar we gaan natuurlijk wel voetbal hebben en zo. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar wacht even. Hè? Waarom geeft hij wel in op dat puntje en niet op de eerdere puntje? Hè? Dus dat versterkt al met ja. al de beeldvorming... dat deze talkshow-pipo's... dat die een soort opdracht hebben, informeel... om toch de kaders van het denken in Nederland af te baken. Hè? Ja, ja, maar... welke, welke kant jouw gedachten nog uitmokeren... en welke paden jouw gedachten eigenlijk niet meer in mogen. Dus die moeten het volk een beetje... Een beetje voorkneden en een beetje binnen de lijntjes laten kleuren qua hun denkpatroon. Nee, zit, dat klopt ook wel. Maar het, aan de andere kant kan je ook wel zeggen van dat het een voetbalpraatprogramma is. En uh, kijk, tuurlijk kun je wel eens een, ja, ook een broek, afslag je nemen. je echt over voetbal zeggen, Wim? Het is, ja, ja. Hij te hard <laughs> ja, tegen de bal. Ja, hij nou, ging nou, in het nou, nou, nou, nou, nou. Oh, hij ging je net ik, naast. Ik, ik had, ik had ja, sporten, ja, de bal werd naar hem toe gespeeld nee. en hij rende heel hard. En omdat hij zo hard rende, rende iedereen voorbij en komt nee, net op de toest. Nee, nee, daar maak, maak je toch een karikatuur in. Wat wil er nou eigenlijk echt over zeggen? Als ik naar die voetbalpraatprogramma's luister... Wim is een voetbalfan. Dan nou, zie ik altijd van, ja, nou, weet je... Nee, nee, nee, dan nee. zie ik altijd van, ja weet je, uh, de voorbereiding is natuurlijk heel goed, er is heel hard getraind, uh, maar ja, het kan me net even anders uitpakken. je denkt, ja natuurlijk al net even anders uitpakken, wat, er nou, wat valt er nou voor zinnig woord over te zeggen? Nou ja, nou, je, dat, uh, dat is wel dat voor Dan gaan we het voor half uur over voetbal. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, maar, nee, maar, nee maar al, al ja. weet je, ik, iemand zei nee, ooit een keer, een nee. verslag van een marathonrace. Hoe dat nou ging? En zegt, ja, nou die man, het uh, startschot kwam en die man die begon als een idioot. Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen. rennen, en Het ging een minuut zo door en hij was net even een halve seconde eerder over de finish dan zijn tegenstander. En toen won hij en kreeg hij de prijs. Ja, nou dat is een exact goede samenvatting van de wedstrijd. Eh? En met voetbal is het in feite ook zo. Nee, maar er zit toch weer met de... Kijk, dat, dat doe je het nou weer echt, echt te, te kort sterker, sterker, nee, sterker nog, ik vind dat, dat juist in een, in een cultuur uh, sport ontzettend, ontzettend belangrijk is. Uh, ik denk ook dat het ook uh, een van de. Ik heb het daar ook regelmatig ook met, uh, met, met Jernis ook over. Uh, is dat een van de weinige territoria waar je nog echt kapitalistisch kan zijn, dat is wel het voetbal. Ja, maar het voetbal dat was is wel. Is... Kijk maar naar Arnhem. Daar heeft de gemeente ook een heleboel geld gepompt in het stadion. En mensen die, die tegen waren, die hielden hun mond wel. Nee, nee maar dat, dat, dat klopt ook. En dat, dat, dat moedig ik ook niet aan. Maar daar is, laat ik het zo zeggen, daar kan je in ieder geval nog wel uh, uh, te koop lopen op het moment dat je uh, veel geld verdient. Terwijl een bankier moet dat niet moet uh, presenteren. Ja, maar we zouden het ook niet over de... geld. En dan komen we op een ander punt van 2018, namelijk cryptocurrencies. Dus ik denk echt. ...dat cryptocurrencies heel bepalend zullen gaan zijn voor het jaar 2018. Want mensen vertrouwen niet alleen de euro niet meer... ...maar sowieso vertrouwen ze de overheden niet meer. Omdat overheden eigenlijk veel te makkelijk meer en meer geld in omloop brengen... ...tegenover een lage rente. Zie de ECB, zie het gesprek wat ik erover had met Jan Gaai in Taan op Café Weltschmidt. Heel lang verhaal kort te maken. Mensen vertrouwen de instituties niet meer. Hoe makkelijk die instituties geld in omloop brengen... ...daarom gaan ze over op cryptocurrencies. Want dat zijn eindige hoeveelheden. En omdat het eindig is, is het... Voor veel mensen meer betrouwbaar dan een staat of een overheid. Hè? Dus ik denk inderdaad dat cryptocurrencies een hele belangrijke factor gaan worden economisch in, uh, in 2018. Ja. Ik, ik en een niet... bankier, ja, verdient een bankier geld? Ja, een bankier produceert geen welvaart. Een bankier zegt: Oké, okay, u leent mij 10 euro, dat is helemaal prima. Nou, dat wat... is onzin. Dat is onzin. Tuur, tuurlijk, tuurlijk produceert een bankier wel welvaart. Want hoe wil je namelijk. Uh, want kijk, de, het is namelijk gewoon zo dat uh, dat geld dat moet gewoon uh, in die zin ook gewoon gedistribueerd worden, er moet gewoon gekeken worden welke projecten zijn rendabel, welke niet en daar moet in ieder geval een, uh, onder andere ook een bankier moet daar gewoon naar kijken door bijvoorbeeld aandelen te kopen of dan gewoon obligaties ja. te gaan uh, daarmee bepaal je dus, daarmee heb je juist de sleutel in handen van nou wat gaat uh, succesvol worden in financiële zin en wat gaat niet succesvol ja, worden dus het is wel, leuk, dus, dus, dus, dus, dus, dus wel degelijk is het, het, de, de vroeg het kapitaal jaar, is gewoon ontzettend belangrijk in de vroeg jaar, 2000 is er al een onderzoek naar gedaan, namelijk er waren dus twee teams. En één team dat bestond uit volledig ingelezen experts, hè? investeringsadviseurs, die mensen die u uw geld toevertrouwt om voor u op basis van hun kennis investeringen te doen. En daarnaast was een ander team, dat waren chimpansees die pijltjes gooiden op een dartboard. Nou, die pijl, die chimpansees gooiden willekeurig, nou. op merknamen gooiden ze pijltjes en die adviseurs kwamen met helemaal doorgerekend plan, wat meerdere jaren besloeg. Nou, en wat bleek over de span van meerdere jaren... dat beide teams gemiddeld genomen evenveel succes behaalden... evenveel winsten behaalden, evenveel rendement behaalden. Dus je kan nog zo doorgeleerd zijn op het beleggen en het investeren. Nee, het is maar... en blijft eindelijk gewoon gokken en het blijft... cryptocurrency ook gewoon gokken. Ja, maar als je op cryptocurrency gokt, je kunt winnen, je kunt verliezen. Hou je geld op de bank, verlies je sowieso. Zie opnieuw hè, de lage rente, de, de belasting op spaargeld... die het kabinet wil gaan invoeren. Zie ook de, de, de negatieve rente, de inflatie, het ECB-beleid. Hou je geld de bank, dan verlies je sowieso. Je krijgt bijna geen rente meer op de bank. En om het laatste puntje te maken, als ik jou 10 euro leen, hoeveel, wel. Ja, hoeveel betaal je meer terug van die 10 euro? Helemaal niks, dat is van mij. Nee, dat is niet lenen, <lacht> dat is nemen. Maar je moet eigenlijk 10 euro terugbetalen, maar wat zegt de bank? Je moet mij 13 euro terugbetalen, of 12 euro. Ja, omdat er dus het ook mensen rente, zijn ja. zoals je, die dus inderdaad zeggen van ik houd gewoon zo ja, nee, oké. Okay, prima, ja, maar, maar nu ga ja. ik door met mijn punt. Namelijk, het punt is... Als wij met z'n drieën... We zitten hier met ik, Jeur en Wim. Wij zijn met z'n drie even de economie. Hè? Dus ik heb 10 euro, Jur heeft 10 euro en Wim heeft 10 euro. Met z'n drieën bij elkaar hebben we 30 euro. Ik, kunnen we onderling alles mee doen. Maar ons geld is beperkt. We hebben altijd maximaal 30 euro. Nu gaan we de bank erbij halen. En de bank zegt, nou, zit. Uh, weet je wat we doen? Zit. Uh, wij lenen jou 10 euro. Dat komt nu in de economie. Die 10 euro mag je nu gaan uitgeven in onze naam. Maar je moet, over de course of time... moet je 12 euro terugbetalen. Want we willen dat je 12 euro terugbetaalt... omdat er een rente op zit. Nou, Dat gaan we doen. Uh, dan wil ik dus zeggen dat we met z'n allen in die moneypool zitten. Maar we lenen dus allemaal 12 euro van die bank. Ja. Wat betekent dat dus? Dat er op dat moment... Uh, ...dat we 30 euro money in de moneypool inbrengen... ...maar dat we een totaal van 36 euro moeten terugbetalen uit die moneypool. Dat is heel simpel. Ja, dus je, je krijgt geld van de bank wat je in naam van de bank mag uitgeven... maar wat je terug moet betalen is het geld aan de bank met daarover een rentebedrag. Nou, die, ik kan best wel 12 euro verdienen, want ja, ik, ik ga lesgeven en ik ga spullen verkopen... En, en zo verdien ik het geld terug. En dan kan ik meer aan de bank terugbetalen dan dat ik geleend heb. Maar, maar Wim en Jur, die hebben hetzelfde probleem. Hoe gaan die ook die twee extra euro krijgen? Ja, die is fundamenteel niet voorradig in de moneypool. Dus je krijgt schulden over schulden over schulden... en het leidt tot constructies waarbij je auto's kon kopen. En vervolgens... Uh, kon je de, moest je de auto gaan terugbetalen als onderpand van de bank. Hè? Een rare constructies kreeg je op die manier. Dus dat je welvaart en assets ging, ging lenen die je uiteindelijk kon terugbetalen. Uh, zo is je ook, ook met, met de housingbubble en dergelijke. We zeggen, hoe dan ook blijft er altijd een schaarste aan geld en blijft altijd schulden. En de enige manier om die loop op te lossen is door overheden die meer quantitative easing gaan doen, meer fiscale verruiming, zodat er dus meer geld in de geldpool komt dan dat er niet is. Nee, maar je, zit, je bent nu een beeld van casino-kapitalisme aan het, aan het omschrijven. Dus de, um, staat, ook de staat en de, door... het... dus het en de banken samen. Het is niet alleen het kapitalisme, niet alleen de overheid... maar de staat en de banken samen. dit. Nee, maar kijk, ik, kijk, ik, begreep, ik begreep nog best wel, uh, be, best, wel, best wel goed... dat er inderdaad uh, problemen inderdaad in, in het financiële systeem zijn. Maar ik denk dat, dat die voornamelijk liggen... en dat is ook iets wat je in, in 2018 ook ziet... en dat is ook ingegaan... is dat er is nu... Um, voor ook het, het samenstellen ook van beleggingsportefeuilles. Is er, uh, is er per 1 januari. is er een uh, pakket aan wetten doorgegaan. vanuit de EU. wat 7000 pagina's. Uh, dik is. Uh, wat ervoor zorgt dat mensen. Die, uh, waarbij banken die dus bijvoorbeeld. een beleggingsportefeuille moeten samenstellen. Uh, dat binnen een bepaald risicoprofiel. moeten doen en ook binnen. Uh, ja binnen in ieder geval normen inderdaad... die dus ook door de EU zijn gesteld. Ja, op het moment dus dat je de... Uh, dat, dat zie je dus nu ook... dat je een vercontractisering van de samenleving krijgt... en dus ook iedere keer de menselijke factor er dus ook uithaalt. Maar wat bedoel je met vercontractisering? Uh, Hebben het toch dus, altijd dat dus, contracten? Nee, maar mensen... Kijk, mensen kijk, het feit dat deze regelgeving erdoor komt... dat betekent dus bankiers vertrouwen... of politici vertrouwen bankiers niet... En doordat politici bankiers niet vertrouwen, ja, kijk, daardoor ik, komt er ik, dus kijk, een Bim, vercontractisering. Je kan, ja, maar... kan een bank oprichten of er kan er een nee. maar het komt allebei op hetzelfde neer. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik denk dat je. Ik weet niet wat er inderdaad. Uh, maar kijk, kijk, ik denk, ik denk gewoon dat, dat, dat doordat er dus een vercontractisering dus is en dus mensen elkaar ook niet meer, niet meer vertrouwen, dat je dus. Um, ook in een, in een volgende situatie inderdaad ook komt: dat we inderdaad dus ook gaan ook naar uh, cryptocurrency. Waarbij we inderdaad ook uh, het ook allemaal steeds schimmiger willen houden. Van goh, wat verdient iemand. Uh, of, of bijvoorbeeld hè, waar, uh, hoe, hoe, zitten, hoe zitten bepaalde kapitaalstromen in elkaar? Hoe zitten bepaalde munten? In wat voor munten investeren? Ja, dat willen mensen gewoon allemaal zo anoniem mogelijk houden. En ik denk in het verlengde, verlengde daarvan dat we niet ook alleen doorgaan ook naar een vercontractisering ook van de samenleving... maar dat we uh, zelfs nog doorgaan naar een soort van uh, intellectueel dark web. Want ik denk namelijk dat de eerste stap die we nu hebben genomen... is met uh, geld en ook valuta om dat onder grond te brengen. En dat gaan we natuurlijk niet ook alleen met uh, kapitaal doen... maar dat gaan we natuurlijk ook met kennis gaan we dat doen. En ik denk dat we, uh, dat we in ieder geval die trend van dat een heleboel stromen steeds meer ondergronds gaan plaatsvinden... en dus ook uh, zich steeds meer ook onttrekken ook vanuit het publieke oog. Ik denk dat dat een hele, hele zorgwekkende ontwikkeling ook is... omdat je dan gewoon niet meer... Uh, met elkaar ook gewoon kan zeggen van goh, we gaan bijvoorbeeld kant A op of we gaan kant B op. Of goh, laten we met, met z'n allen bijvoorbeeld voor dit ideaal staan, want dit brengt ons voor welvaart. En ik denk dat, dat, dat die trend in ieder geval voor, voor 2018 veel, veel zorgwekkender is. En dat dat ook uh, hetgeen is wat hier ook allemaal ook onderaan ligt. Op vrijdag 19 januari vindt er in Rijswijk een bijzonder evenement plaats, namelijk de Nederlandse Leeuw.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 Ik wou een beetje geld geven. Zie je, hier, voor het goede doel, denk je dan. Ga er zo op. Ja, dan heb je heel goed punten, Wim. Daar kan ik je heel goed in volgen. Dan heb je heel helder onder woorden gebracht, zoals ik het hier naar je, naar je luister. Ik zou wel zeggen, dan komen we toch denk ik weer terug op, op die snelweg. Dus goed, af en toe is er wat de rechterkant op gegaan, met wat privatisering her en der... Toch op het maatschappelijk middenveld het zijn nog steeds uh, ja, die links-liberale monocultuur die daar klinkt. En uiteindelijk komen we zo uit op dezelfde snelweg. Sinds balken, de bos, kok, gingen allemaal dezelfde snelweg op. Ja, wat krijg je? Je krijgt een overheid uh, waar er in de toplagen hele diepe banden zijn met multinationals. Hè. Tegelijkertijd uh, steeds meer belasting betalen. Je zie de voorgenomen verhoging van BTW en dergelijke. Uh, waarom? Ja... Om natuurlijk de vergrijzing te kunnen betalen. Ook, ook natuurlijk de, de migratie mede te kunnen betalen. En alles wat dat voor impact heeft op Nederland. Uh, maar het zou te doen alsof dat alleen maar migratie is natuurlijk. Uh, mm -hmm. Er zitten heel veel kosten aan. Maar nog heel veel andere dingen die ook meer kosten. Uh, noem het maar De handhaving. Uh, maar ook vooral de vergrijzing van onze maatschappij. Die natuurlijk gewoon een hoop geld kost. Mm -hmm. En daar moet je steeds meer belasting voor gaan betalen. En wat krijg je ervoor terug? Ja, Een overheid die ook nog eens een keer allemaal linkse smaakaccenten... ...plakt op alles wat er qua cultuur gebeurt in Nederland. En of je nou CDA stemt... ...of uh, D66... ...of ChristenUnie, of Pvda... het gaat allemaal, ...roeit allemaal dezelfde kant op. Uh, nou, dat gezegd hebben... Hè, dus ...dat stimuleert ook weer... De, de, ...een soort intellectueel dark web... ...in die zin dat we een soort social cooling krijgen... ...en wat bedoel ik daarmee? Intellectueel dark web social cooling... ...dat mensen bang zijn dat ze dingen opzoeken op internet... ...uit nieuwsgierigheid... ...en dat het in een of andere database komt... ...waarbij dat later tegen hun gebruikt kan worden. Je googelt iets... En ...dat kan later op een heel raar moment... ...als je met een collega achter de computer zit... ...komt dat in één keer boven... Goh, heeft u daar en daar ook op gezocht. Uh, nou, er kan allemaal gekke dingen kunnen dan in beeld komen. Mensen denken, ja, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ik wil ook niet dat er een of andere algoritme wordt losgelaten op mijn zoekvoorkeuren. Dus ik zoek er maar niet op. Dus ik lees het artikel maar niet. Ik scherm mezelf er maar van af. Anders wordt het met mij in verband gebracht. En dat mensen daardoor minder nieuwsgierig kunnen worden. En in die zin heeft het internet ook, uh, ja, wat jij dan noemt digitaal dark web, ...is ook versneld door de evolutie van het internet. Neem ik het internet tien jaar geleden. Joh, ja, het was totaal geen moderatie. Uh, de gekste dingen werden bediscussieerd en allemaal chat. Rooms. ja, de meest politiek... Gelukkig gebeurt het nu niet meer. Ja, dat gebeurt wel, maar mensen gaan dat dus ontvluchten. <lacht> ja, ja, mensen noemen zichzelf inderdaad niet meer zo snel... hondje 83 ja, of wat dan, dan ook op... op... Dus ik krijg dat het allemaal gaat... in, in Discord chats en zo. Uh, maar inderdaad, maar het was heel, heel liberaal... Hè? en heel libertair, en de gekste dingen... werden bediscussieerd, en... Het waren allemaal nicknames, mensen hadden meerdere accounts... mensen hadden meerdere profielen, uh, dus... oh, één account voelde iemand zich... heel rechts, en een ander account voelde iemand zich... heel links... En dat kon allemaal, want niemand wist wat over de ander, dat het eigenlijk in die zin een soort Sartriaanse freiswebende geest was. Hè? Maar dat kan nu allemaal niet meer, want je, je Gmail is gekoppeld aan je Google en je Google is weer gekoppeld aan je Facebook en je Facebook is weer gekoppeld aan LinkedIn. En dus de vrienden die je hebt op LinkedIn en ook de vrienden die je hebt op Facebook en ook de mensen die je e e-mail, e alles en alles verbonden. Dus mensen denken, ja daar wil ik niet meer in verbracht worden, dat is allemaal radicaal, dat is allemaal raar, kan tegen me gebruikt worden, dus laat maar. Dat ze dan minder nieuwsgierig worden, maar dat gaan ontwijken, dat gaan omzeilen. En zo kom je inderdaad in een soort, uh, één, digitale taboevorming en twee... Een, een digitale dark web. Uh, nou, ook een racisme-discussie is daar een heel goed voorbeeld van. Uh, want we hebben sinds Balkende en sinds Fortuyn... natuurlijk al een aardig stevig debat over cultuurwaarden. Uh, denk maar aan het verlichtingsgedachtegoed. Uh, wat moet in Nederland de leidende cultuur zijn? Maar recentelijk, echt over de laatste half jaar, is er ook meer een soort rassentint aangekomen. Dat er ook mensen zijn die veel meer over biologie gaan praten en die veel meer over ras gaan praten. En het gevaarlijk is hierbij dat dus die, die linksliberale monocultuur, waar ik het over had... die drukt alles sowieso in het taboehoekje wat niet helemaal politiek correct is. Dus wat krijg je dan? Dat je hoe dan ook voor natie wordt uitgemaakt... Of je, of je wel wordt voor cultuurnatie uitgemaakt, dan hebben ze het al over, uh, over uh, cultuurracist of zo. Alsof dat iets betekent, want de ras is puur aan anatomie gelinkt en aan biologie. En cultuur is iets wat mensen in geestelijke vorm gieten. Maar goed, als alles dan toch in hetzelfde verdomhoekje wordt geplaatst... Hè, let wel, vroeger waren deze mensen zelf systeemkritisch. Want als je kritisch was op de media, dan was je progressief. Als je kritisch was op de staat, dan was je zelfbewust... En dan was je mondig. En tegenwoordig zijn deze systeemkritische mensen... die vroeger super marxistisch waren. En omdat ze marxistisch waren, waren ze systeemkritici. Vandaag vormen ze zelf het establishment. En nu zijn alle systeemkritici eigenlijk Russische trollen... xenofoben, racisten, heimelijke PVV-stemmers. Kortom, je kan die systeemkritische mensen niet vertrouwen... want die hebben een slechte inborst... en worden waarschijnlijk betaald met Russisch geld. Hè? Uh, dat is dus wat het establishment vandaag zegt. Uh, die vroegen allemaal... Marxistische sociologie studeren en vandaar lekker doorrolde naar een van de elitebaantje. Oh. Uh, nou, voordat ik te veel afdaf van mijn eigenlijke punt... is het gevaar van het <laughs> punt... Uh, is het gevaar van het punt... als alles dan toch in hetzelfde verdomhoekje wordt gedrukt... Hè, dat zie je wel in Hillary Clinton... waar zelfs het conservatief, patriotisch, christelijke Amerika... ja, dat was eigenlijk al deplorable. Ja, nou, dan druk je dus dat... Ja, de, dat brede middenveld hè, van uh, disenfranchised Roosevelt-arbeiders uh, en een paar pro protestantse evangelisten, patriotten dat doe je ook allemaal. Dat zet je in hetzelfde hoekje als, uh, als de alt-right, dat zet je in hetzelfde hoekje als, als de, als de rasselerende KKK. Ja, dan kan je jezelf uh, als uh, conservatief of patriot of realist of hoe je het ook wilt noemen, je kan jezelf wel zo ontzettend veel woorden gebruiken om jezelf te blijven afzetten... tegen die naties en tegen die raciale mensen. Alleen het wordt door de elite mainstream cultuur toch wel op één hoopje geveegd. Dus ja, eigenlijk bereik je er helemaal niks meer mee. En dat is wel heel erg gevaarlijk voor het polariseren van het debat in Nederland. Dus dat zelfs als je helemaal niet in raciale termen denkt... Uh, dat je toch op die manier gevreemd zult worden. Dat het hoekje ingedrukt zult worden. Dat het op een gegeven moment ook niet meer lonend is om je dan af te zetten tegen dat raciale denk. Hè? Je kan wel alle partijcongressen gaan aflopen om jezelf er tegen uit te spreken. Maar uiteindelijk die andere kant van het kamp die gunt jou toch niks. Hoe erg je het ook denounce? Hoe erg je het ook denounce? Die andere kamp zal je toch niks gunnen. Dus op een gegeven moment gaan mensen ook andere afwegingen maken. En dat is natuurlijk wel echt gevaarlijk worden, dat we in die zit in een tijdperk uh, terechtkomen waarin mensen moeten kiezen. Je moet bijna of kiezen of je bent PVV, uh, Thierry Baudet... en alles wat eraan aan mee samenhangt... of je gaat mee met het kamp Gloria Wekker en de Simons en Pechtold. Hè? Dat, dat je hem zelf een beetje veilig in de midden kan verbergen... dan wordt ook steeds moeilijker. Zie men nou iets als Denk, wat ook heel erg op polariseren is. Ja, elke allochtoon moest zich straks in zijn eigen gemeenschap gaan verantwoorden... ja, waarom heb je niet op DENK gestemd? Want Nederlands is tegen ons, want institutioneel racisme... want uh, kruistocht tegen de islam. Hè? Dat voortdurend polariseren aan alle kanten... dat dwingt ja. mensen toe... je moet jezelf gaan uitspreken, voor of tegen. Je kan niet meer in het midden verbergen... je kan niet meer genuanceerd erover praten. En dat zie ik alleen maar erger worden... juist omdat politiek ook bijna niet meer over economie gaat... dat het voortdurend over cultuurvraagstukken gaat. Ja, ik wil daar even op aanhaken. Uh, we hebben al deze... We hebben al dit, dit enorm serieus gesprek nu... maar nu even de, de echte situatie serieuze vraag. Je had het ook in het begin had je het over dat al die uh, discussies over uh, cisgender en uh, institutioneel racisme, maar dat komt omdat we eigenlijk niks beters te doen hebben. Dat zijn luxe discussies. Nou, dat zijn die... postmateriële ja. discussies. Nou, voor postmateriële daar, maar, da, maar ja. voor de mensen die er echt mee te maken hebben. Die zullen waarschijnlijk heel serieus ervaren. Kijk, als jij maar, met Quincy Gario gaat praten... zeg je, hey, maar Quincy Gario, geef nou eens toe... je bent eigenlijk gewoon kunstenaar, maar eigenlijk ben je niet zo bijzonder... dan heb je dit bedacht ja, en dan kun je, je toch... elk jaar kan je toch een paar keer een talkshowtje meepakken. Ja. dan zal hij nooit zeggen. Hij zal zeggen... nee, ik ervaar het heel erg, want en er zullen altijd mensen maar, zijn... die wel voorbeelden maar, hebben uit hun leven. En dit laat zich niet zo bagatelliseren Maar inderdaad, dus vraagstukken economische is vraagstukken, ja. Het is een luxe vraag. Het zijn allemaal luxe discussies. Dus de, nu is de hamvraag... Nou, kijk niet... naar Bernie Sanders. Luister, ja, die luister, nee, de hamvraag, de hamvraag. Handvraag, de handvraag. De Moeten niet de grote uh, oorlog, crisis of hongersnood komen? Ja, nou, Dat moeten, dat impliceren alsof het een morele keuze is. Terwijl de geschiedenis uitwijst dat periodes van vrede, voorspoed en rust net zo normaal zijn als periodes van crisissen, aanslagen en staatsgrepen. Dus dat moet is dus voor mij op zich niet een moralistisch iets maar Dat is allemaal een kwestie van ups en downs. Maar even terugkomen op het punt. Neem Bernie Sanders. Niemand zou kunnen framen dat Bernie Sanders een rechtse idioot is. Dat ik een rechtse idioot ben. En, en oh, helemaal niet dat ik een rechtse idioot ben. Omdat ik het over Bernie Sanders heb. Maar Bernie Sanders had het in zijn discussie dus wel over, yo, hoeveel verdien je? Wat zijn nou je cao's? Krijgen je, je pauzes nog betaald? Hij had het over dat soort dingen. Gewoon over economische punten had hij het. Uh, hoeveel, ben je verzekerd? Wat betaal je voor je verzekering? Gewoon echt dat soort klassenvraagstuk. Economische punten. En vervolgens kwam Black Lives Matter naar zijn toernooi toe. En kwam met de tien man het podium op en Bernie Sanders aan de kant geduwd. En zei, ja, jullie hier zijn allemaal white uh, ...supremacy liberals, uh, want jullie praten alleen maar over dit... ...maar jullie moeten ook eens praten over uh, racisme, over institutioneel racisme. Nou, dat is hier dus wat je krijgt. Hè? Dus, dat, dat zelfs uh, een economische politiek op een gegeven moment gedwongen wordt... ...om toch uh, links progressieve culturele smaakaccent in zijn programma op te nemen... ...om niet ook geframed te worden als racistisch. En dat is precies mijn eerdere punt. Want, uh, want, want ja, kijk, we gaan natuurlijk inderdaad ook, want je, uh, je noemde, uh, want inderdaad, want je, we gaan natuurlijk ook de, de gemeenteraadsverkiezingen ook weer in Amsterdam ook krijgen. Uh, waarbij we natuurlijk ook inderdaad, uh, zeker ook met B1, want het is niet meer artikel 1, het is natuurlijk nu B1. Uh, ook altijd nog veel, uh, veel gedoe ook, uh, ook om te om geweest. Uh, dat, gaat natuurlijk, uh, hè, dat gaat natuurlijk ook spannend worden. Gaat zo van Simons een zetel halen? Ja, ik kom niet vaak in Amsterdam, uh, Wim. Ja, maar doe ze voor spelen. Als ik er ben, doe, ik, ik, ik er ben ga ik struks? alleen maar... over naar KVW, of naar Common Sense Society. Of wij dan een hapje gaan eten. Maar is ja. it. Ik ga toch echt niet in al die, in die wijken rondlopen... wat er je nou doen know, zijn. Ik word helemaal gek. Ja. Dus het is zo'n dik toeristenstroom, jongen. echt Elke keer als ik in Amsterdam ben... ik kom het zon uit... Ik word er een beetje on, on, onwelgevallig van. Zo fucking veel mensen dat er zijn. Gewoon puur de, de, de sheer volume van mensen. En ja, dan kom ik, ik terug op de vraag. Moet er niet een hongersnood? Ik ben alleen bang nou, nou, nou. dat die toeristen er niet zo onder zullen leiden. Want die nee. brengen hun eigen budget mee. Ja. Uh, maar uh, ja, ja. het puntje is dan wel. Dan, dan, dan denk ik echt een Ortega y Gasset, weet je En de massa mensen. En dat, dat stukje in uh, de massa mensen. Waar een Ortega y Gasset ook verwijst naar Oswald Spengler. En dan heeft hij over de Colosseums van Rome. En zegt ja kijk de Colosseum van Rome, zoveel mensen massa's op één moeten pakken... dat bewijst dat Rome in een verval was. Omdat er was zoveel mensen samen ge ge ge geplakt... Zo'n kleine ruimte, ja, dat, dat wijst op een kolkende beschaving. Mensen op de dool zijn, mensen zijn op drift en die worden aangezogen tot, tot het centra van een cultuur waar alles sensatie is. Want de, de on, ontheemde massa wordt altijd aangetrokken door sensatie en spektakel. En om dat nog een beetje te kunnen bolwerken hadden die Romeinen die Colossea nodig. Maar ja, dat is eigenlijk een teken dat hun cultuur al over het hoogtepuntje was en nog nateerde op eerder vergaarde roem en glorie. Ja, ja, ja. Met Amsterdam is net ja, zo. Vind, ja, dat, maar, is allemaal, vind, dat is allemaal ja. gebaseerd op ja, ja, toerisme, ja, op oude grachtenpanden. Ja. Dat is met Amsterdam net zo. Dat is allemaal geld gebaseerd op, op dingen die gebouwd zijn in de VOC-tijd. <laughs> dat zijn allemaal dingen die gebouwd zijn in de tijd van Willen van Oranje. Ja, maar je, zit, dan je dan bent, ja maar je en zit. Dan je dan bent... Op. Ja, maar wacht, dus wel... Ja, maar ja, maar inderdaad, want je jij bent ook altijd wildkampioen ook in, inderdaad, van, ga het artikel in de eigen eigen wacht, eigen zetel halen, en dan vervolgens... Ja, maar ik woon hier in Amsterdam... Ik weet, de de ik weet niet hoeveel laat. Ik weet. Kijk, ik, ik, ik woon toch niet in Amsterdam, joh. Ik ja, heb nu aan die wijkjes lachen. Nee, maar. Nee, mij nee. mee wat. wat in Duiven, wat de partijen in Duiven zullen halen, ja. Nou, nou, nou, no, kan ik kan je dat ook vertellen. vertellen. Uh, ben ik je ook wel. Ik ook kan toch niks zinnigs zeggen over Amsterdam. Nee, maar, nee, maar jij. Ja, ja, ja, waar ja, zou ja, ik ja, dan moeten bezeren dan? Ik ga maar, maar, op... nee, nee, nee, maar je, kijk, je, je volgt natuurlijk... Dat is conversationele implicatuur, Wim. Ja, maar... met conversationele implicatuur bedoel ik, hij zat mij in vragen van, die weet dat ik er niks zinnigs over kan zeggen, dus, hij wil eigenlijk mijn expertise om zelf een zinnig punt in te brengen. Nee, nee, dat... Absoluut niet, nee, hoor. Dat... Nee, ik, ik, ben gewoon, ik ben gewoon echt oprecht benieuwd van gol of, of jij dat of jij dat nou denkt of niet. heb je de weet je wel ik ben oprecht ja. En, ik, ik ben gewoon, ik ben gewoon uh, benieuwd van gol hoe, hoe, ja, hoe denk, dat denk je, hoe je denkt, dat dat ze woont dat... volgens mij in Amsterdam die kan er misschien wat zinniger over zeggen. nou ja, nou ja je, je, wat denk jij er dan van? Wat denk jij er dan van? Oh god mijn hemel. Ja. Uh... Ja ja, ja. God. ja. ik denk dat het gruwelijk misgaat. Ik denk uh, dat uh, hoe heet ze Weet ze, die die check rokende in een rolstoel. Uh, die, die, die, die zeurt dat de ziektewetten allemaal. Het, dat het gaat dat die steeds weer... gekker, nog uh, maar goed. Ja, om. dat was die nummer, was het nummer. nee Nummer twee was die JC Veldhuizen. Dat is uh, beroepsactivist. En uh, nog net uit de luiers. En nummer drie was een of andere roodharige, rood jasje dragende. Die rode sjaal dragende. Piratenpak? Geen piratenpak. Uh, wel een rolstoel. Um, en die, die zit dan en die was heel bekend van een filmpje schijnbaar. Dat ze check -rook het zat te zeiken dat de ziektekosten zo, zo hoog waren. Nou, ja, dat het, is toch wel. Uh, maar ja. ik denk dat zij, zij is nummer drie. Ik ben bang dat zij wel naar binnen gerold wordt daar. Nee, uh, oh, Oké, okay, ja, ja, ja. ja, ja. Aha. Maar dus, uh, ja, dat is toch. Uh, maar dat, uh, ja. zij, zij had trouwens, uh, heel leuk. Uh, zij had uh, bij de uh, bio gezet dat ze uh, werkzaam was als psychiater. Um, nou, is psychiater is een, uh, is een beschermde titel. En zij heeft één ja, jaar ja. heeft ze een cursus levenskunde of iets dergelijks, iets vaags. <laughs> en, en dat is alles wat, ja. wat, wat men heeft kunnen ja, achterhalen. Kijk Wim, daar heb je je antwoord. Ja. Um, ja, maar om, om even zin. terug te komen op het punt, want dankzij deze ja. heel nuttige interventie van Jurjaan... ...kon ik even mijn gedachtenordening over de woordenbrei die ik hier eerder deed uh, uitvloeien. <laughs> en daardoor ben ik toch nog op een zinnige verhaal gekomen. Je kunt zeggen, van, ja, maar eigenlijk is het een postmaterieel probleem. En dat we ons zo druk maken over, goh, hoe spreken we gehandicapten aan of uh, hoe spreken we uh, mensen met een derde geslacht aan... dat we ons daar zo druk over maken... Hè? dat we bijvoorbeeld in de NS geen beste reizigers... oh ja, geen dames en heren meer hebben... Hè, nee, oh ja. maar niet beste reizigers en zo... Is dat niet een postmateriële samenleving... waarin de echte materiële conflicten zijn opgelost... en waarin we nieuwe conflicten zoeken om ons op te profileren? Ik denk niet dat de conflicten zijn opgelost. En als jij, ga jij met een, een, een anti-zwart Piet-activist uh, praten... of met een genderactivist... dan zullen deze mensen niet zeggen... ja, eigenlijk is het probleem is maar een hersenschip. Nee, deze mensen zijn tot in het diepst van hun ziel gekrenkt door deze zaak. Ze zijn tot in het diepst van hun ziel bewogen door deze materie. Ja. Um, dus nee, hè? dus ik kan niet zeggen het is allemaal maar bullshit. Maar wat je wel zou moeten zeggen is, is dit nu wel waar je, je druk om moet maken, joh? Hè? Dus, ga dus naar die gaat naar diezelfde activist toe en ga zeggen, ja, jij maakt je druk om Zwarte Piet. Dan moet je, je eigenlijk niet druk maken dat je je als nou nauwelijks meer kan verzekeren. Of moet je je eigenlijk niet druk maken dat wij geen pensioen meer zullen opbouwen. Of moet je, je eigenlijk niet druk maken dat wij nu pensioenen zitten te betalen voor potjes, waarvan we zeker weten dat we die nooit meer uitgekeerd zullen krijgen, omdat de bevolking een hele andere ontwikkeling laat zien. He? Je moet eigenlijk mensen met dat soort vragen moet je eigenlijk confronteren. Van hoe zit het eigenlijk met je eigen economische zekerheid, je eigen bestendigheid, je eigen CO's? En, en ga, ga je daar eens mee druk om maken? Dus als je opa zich druk om maakt, he, die nog echt uh, zakken met, met kolen op de, op de schouder en de trap op moest sjouwen. En dat dan uh, elke dag van, uh, van acht tot acht. He. Ga je daar maar eens druk over maken? over de, de economische problemen en uh, de economische verdelingsvraagstukken en dergelijke. Dat zou eigenlijk je, je verhaal moeten zijn naar die mensen. Omgekeerd natuurlijk zullen zij dan zeggen... ja, de dingen waar jullie je druk om maken... Hè, dus dat je in de klasse tegenwoordig uh, al uh, niet meer praat over jongens en meisjes... maar hè, over kinderen in het algemeen. Hè. Of uh, dat, dat, dat Zwarte Piet uh, met roetvegen op school komt... en dat je over dat soort dingen druk maakt, ja maak je dan eigenlijk ook niet druk om een nep-probleem of zo? Omgekeerd zullen mensen ook uh, op uh, dat argument maken. Maar let wel, hè, de hele geschiedenis heeft bewezen dat een land, in ieder geval een nazistaat, een soort van een leidende cultuur nodig heeft om niet uit elkaar te spatten in rivaliserende groepen, in rivaliserende tribaliteiten. Dat gaat zelfs terug tot Ibn Khaldun, een grote Berber-geleerde, die had het daar al over. Dat uh, uh, wat, wat, uh, is, want, is dat kijk, niet ja, een onderdrukkende burgercultuur. Ja, nou, als je, dat, als, je dat, als je dus die kant dus ingaat, hè? Uh, dit is dus uh, de van de burgerij, hè? dan kom je dus echt uit op cultuurmarxisme. Uh, trouwens, interessant, <lacht> ik zal dus te lezen vanmiddag op Wikipedia uh, Walter Benjamin. Uh, en Walter Benjamin, daar staat, ja, dat was een marxistisch cultuurfilosoof. Dat was de openingszin op Wikipedia over Walter Benjamin. Van, nou, laten we dat eens even omdraaien. Hij was een cultuurmarxistisch filosoof, hè? Nou, blijf blijft precies dezelfde waarheid van je zin blijven behouden. Uh, maar, uh, maar dat gezegd hebbende... Uh, dus over dat economische, economische vraagstuk. Hè? Dus ja, ik denk dat je mensen meer bewust moet gaan maken. Ook inderdaad, van, er zijn nog heel andere belangrijke punten waar we ons druk over moeten maken. Hè? Zoals uh, banenkansen, dat je, dat je vroeger... Um, dat je vroeger een goed papiertje moest hebben, maar tegenwoordig moet je en je netwerk hebben en het goede papiertje. Dus, dus laten we ons over dat soort dingen druk maken. Want ik denk dat dat ook voor veel ja, allochtone medemensen een belangrijk punt is. Uh, die hebben misschien is hun vader nog, uh, nog iemand. Uh, die helemaal niet die netwerken heeft of die connecties om hen aan een goede baan te helpen. Dus, dus, dus pak dat nepotisme aan. En, en, pak, die, pak die cultuur aan waarin baantjes worden gegeven puur op basis van connecties en vriendjes. En niet op basis van kunde, niet op basis van meritocratie. Want dat maakt juist de emancipatie van veel allochtonen mensen juist veel moeilijker. Want je kan mensen wel diploma's geven, je kan ze wel opleiden. Maar als je volgens in deze zieke economie die we hebben alleen maar een baantje krijgt. Door vriendjes en door nepotisme en door connecties te hebben. Ja, wat kan je dan nog aan je diploma? Je houdt er alleen maar studieschool aan over. Maak mensen bewust van dat soort discussies. En ga niet zitten polariseren op, op basis van, van, van gender, uh, zwarte piet en dergelijke. Ik denk dat we nu richting een afronding moeten gaan. Maar nog één ding eerst. Ik wil, ik wil namelijk dat jij een, uh, zou je een goed pleidooi kunnen houden voor, uh, voor een opstand. <laughs> Nou, volgens mij is dat een beetje oud nieuws. Mm -hmm. Ik luister de vorige, op de vorige podcast maar terug. Mm -hmm. Ja, maar ja maar, maar dat, hoe, dat was een al... behoorlijke. Ja, maar even nog één keer voor, uh, voor de mensen die het nog niet kennen. Of, uh, ge geef het wat handen en voeten. Hoe, hoe zou die, die volksopstand plaats moeten vinden? Waar zou die moeten beginnen? Ja, nou niet bij ons. Hè, want onze podcast haalt duizend uh, luisteraars. En dat is het al veel. Hè, dus sowieso niet bij ons. Maar ja, begin gewoon om je heen te kijken met uh, kleine dingen die je kan doen. Hè. Uh, dus... Uh, bijvoorbeeld uh, als je burgemeester een uh, pleidooi haalt voor meer asielzoekerscentra. nou vraag dan die burgemeester, oké okay, komen ze dan ook bij jou in de straat, komen ze ook bij jou in de wijk. Hè? Als je politici daar weer verhalen over laat houden, vraagt dan de politicus, oké okay, neemt u ze ook in huis op. Hè? Hetzelfde voor, voor, je, voor je kinderen op school, hè? dus put your money where your mouth is. Ga bijvoorbeeld investeren in, in cryptocurrencies. Als je dit fiat geld niet meer vertrouwt, dit piramidespel van de ECB niet meer vertrouwt, Nou, dan pomp je geld in cryptocurrencies. Dan houdt de elite zo op met die fiscale verruiming, waarbij je spaargeld zijn waarde verliest. Want als al die mensen al het extra geld dat in de economie komt, cryptocurrencies gaan omzetten, Ja, dan leer ze het zo af. Want cryptocurrencies maken mensen financieel onafhankelijk van overheden. Maar dit klinkt hè? niet heel gewelddadig nee, maar het nee, hoeft ook, ook niet uh, laten we dat vooral ook niet, uh, niet hier beperken oh, ik, uh, ik bespeur hier een kleine schisma in de redactie van de Oh oh, nee hoor, nee, hoor, nee uh, nee. Bij, bij ons mag ook nog, uh, mogen we het ook nog onderling ook met elkaar ook zijn, net. of we gaan, gaan naar een van de Polycard talkshow, of <lacht> we gaan naar een van de Polycar talkshow, en dan hoor je daar weer, weer gewoon penitente onwaarheden framing, nou, meng je in de discussie en ga gewoon zeggen, nou, ik zit hier te luisteren, ik hoor jullie dit dat zeggen, maar dat klopt niet, want hier en hier en hier zijn de feiten, dan ga je gewoon disruptie plegen, en dan zorg gewoon dat de waarheid dan gehoord wordt en dan niet alleen maar die paar piepootjes hè, die dus zoals ik al zei door de elite zijn ingehuurd om de banen te schetsen waarbinnen het denken in Nederland zich mag bewegen maar kom er gewoon tussen, breek in in het gesprek en vertel gewoon de waarheid Nou, dat, dat inbreken dat is volgens mij wel <laughs> ja, ik wel, hoop dat alle <laughs> luisteraars mijn voorbeeld is er volgt <laughs> dat, is, dat, is wel, dat, is, dat is wel gelukt Nou bij deze laten we het uh, afsluiten. Ja, ook dank aan de gasten hier voor uh, alle ja. lekkere broodjes. en Uiteraard. En, en en en, uh, ja, inderdaad, de luisteraar is het niet opgevallen. Maar wij hadden gedurende het gesprek ook heerlijk ook genoten ook van ontzettend lekkere kaarsjes. Dus dat, uh, dat is ook helemaal goed, uh, helemaal goed gekomen. <lacht> dus, uh, in ieder geval bedankt ja. voor het luisteren. Bedankt jij ook, zit. Ja, dat ik viel nou... maar even in. Ik was het toevallig. Dus... <lacht> ja. Maar dat was hartstikke geweldig. Ja, nee. Helemaal, uh, de, dank jullie hier voor inzetten. Helemaal, uh, ja. Het was heel goed. gezellig, heel Bourgondisch. En uh, wie weet uh, voor herhaling vatbaar. Adieu.